Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Rechtelijk te vervolgen voor zijn rol in Srebrenica in 1995. Dat heeft het hof in Arnhem bepaald. Nabestaanden van drie vermoorde moslims wilden via de rechter toch strafvervolging van Karremans en twee van zijn collega's afdwingen. Karremans en co zijn collega's gingen twee jaar geleden al vrij uit... omdat ze volgens het OM niet verwijtbaar betrokken waren bij de misdaden in Srebrenica. Nederland moet mogelijk opnieuw een nabetaling doen aan de Europese Unie. Het kabinet houdt er rekening mee. De ministers Dijsselbloem en Kamp schrijven aan de Tweede Kamer... dat uit nieuwe berekeningen blijkt dat de Nederlandse economie... in 2011 en 2012 groter was dan gedacht. Nederland krijgt daarom mogelijk een naheffing van 200 miljoen euro. Het bedrag wordt later dit jaar bekend. Vorig jaar kreeg het kabinet te maken met een Europese naheffing van 642 miljoen euro. De criminaliteit is vorig jaar het hardst gedaald in tien jaar tijd, meldt het CBS. Vooral heftige misdrijven, zoals woninginbraken, straatroven, overvallen en geweldsdelicten, worden minder gemeld. Dat komt door de extra politieaandacht die daarnaar uitgaat sinds de start van de nationale politie in 2012, zegt het CBS. Het aantal aangiftes van straatroven en overvallen daalde het hardst, beide met bijna een kwart. Het aantal meldingen van een woninginbraak daalde met bijna een vijfde. Vier dagen na de aardbeving in Nepal hebben hulpverleners de zwaarst getroffen gebieden nog altijd niet bereikt. Vooral over de situatie rond het epicentrum van de beving is nog weinig bekend. Dat komt doordat de wegen daar naartoe nog onbegaanbaar zijn. Het aantal doden is inmiddels opgelopen tot ruim 5.000. Doordat veel huizen verwoest zijn of op instorten staan, is er grote behoefte aan dekzeilen, zodat mensen kunnen schuilen voor de regen. Ook is er een tekort aan medicijnen en drinkwater. Het weer op veel plaatsen eerst droog met af en toe zon. In de loop van de middag vooral in het noorden en westen kans op een bui. Het wordt 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Politionbakker verkeersupdate. van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles worden aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Weekend, hè? Nou, nou. En koud! Maar goed, daar zullen we het niet over hebben. We gaan niet klagen. We gaan gewoon lekker uh, CFM lunch doen vandaag. Het is uh, vandaag op slot 29 april. Morgen is het Ex-Koniginnedag. Ja, dan moet je nog gaan winnen hè. Dat je nou weer op 30 april gewoon moet werken. Dat is, dat is heel vervelend. Nou, uh, dit is Sire van Limst. Het is twaalf uh, uur geweest. En uh, sterker nog, het is zelfs al zes minuten over twaalf. Toet is er ook. Ja, zeker. Goedemiddag iedereen. Ja, goedemiddag. Toet. Goedemiddag. Ja. is dus geen Mona-toetje. Nee, zeker niet. <laughs> Toetje Toeter. Um, maar goed, in ieder geval Toet is er ook, dames en heren. Dat is weer gezellig, hè? Dus we gaan er uh, weer een leuke uitzending van maken. Straks om half één het Regionieuws, natuurlijk. En eh, kwart voor één de Biscoop Agenda. En dan hebben we om kwart over één ook nog het recept. En kwart over twaalf de uh, 3-1. Nou, oh, dat mag ik wel opschieten. Uh, de 3-1 is vandaag op verzoek van Toet. Ja. Toet, Toet. Ja. Heerlijke muziek. Hè? Leerlijke muziek. Ja, maar ik zet wel je microfoon uit hoor, want dan ga je meezingen. Dat <lacht> <het> toch wel. <lacht> <lacht> maar goed, wat uh, wou ik zeggen. Oh ja, nou, laten we gewoon maar een uh, lekker plaatje gaan draaien. En uh, uh, straks natuurlijk ook nog de vinyljaren. Het is weer een hoog vinylgehalte vandaag. Ik heb uh, sinds vrijdag uh, de nieuwe LP van Boudewijn de binnen we hadden hem al een beetje op Spotify staan want dan is hij weer af, dat is heel gek Daar hebben ze hem afgehaald ja, alle nummers zijn weg, waarom dat is weet ik ook niet maar goed, dat, uh, dat is allemaal en in ieder geval, ik heb de LP mee want die kreeg ik afgelopen vrijdag binnen en uh, het is toch mooi als je weer echt zo'n nieuwe LP in je handen hebt hè? ja, dan heb je tenminste wat in je handen zo'n cd-dosie en dan de, de, de gegevens, onleesbaar en zo allemaal van die kleine rotlettertjes met de LP heel last van. Mooie hoes trouwens, prachtige hoes ook. Ja, dat is echt heel mooi. En uh, de plaat klinkt fantastisch, dus wat dat betreft echt weer op vinyl uit, echt een uh, mooie LP. Maar die hoort u straks natuurlijk, in de vinyljaren gaan we, hem, uh, gaan we er stukken van draaien. Verder hebben we natuurlijk het classic album, en dat is vandaag Brothers in Arms van Dire Straits. Waar nou, weet u dat ook maar vast. Maar dat is allemaal pas om twee uur, hè? We gaan eerst gewoon lekker lunchen. Nou, lekker broodje. <laughs> Goed, nou, eh, lang genoeg gekletst, nog een plaatje draaien. Want anders dan eh, komt tijdschema in de war. En laten we even met de disco beginnen, hè? Hoppa! Nou, Rogers en Chic... I'll be there. Yoohoo! Dancing! Into the disco scene. Yes! Man on the wire van de uh, scripts 3 in 1, 1. Ja, dan nou weet u het. Hè? Drie platen op rij van één artiest en vandaag Bon Jovi. I'm your really In, in, in.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 Hey, e nee. Ik Dan een prachtige 3-in-1 van uh, Bon Jovi. Aangevraagd door, uh, door toetsen. Ze zat nog mee te zingen ook. <laughs> Tch, hou de microfoon dicht. Wow, <laughs> oh, sorry. <laughs> Het is ook zo'n lekkere muziek. Dan moet je mee zingen. Is dat zo? Ja, ik vind oh. van wel. Ja. Ik heb er geen last van. <laughs> Goed, nou dat was dus uh, de 3-in-1 van Bon Jovi. en uh, Ik ga u even vertellen dat u heeft geluisterd naar... I'll Be There For You als eerste nummer... Uh, het tweede liedje wat u hoorde, dat was Always, natuurlijk. En het laatste, ik denk toch wel een van de bekendste en mooiste ballads van Bon Jovi: Bed of Roses. Nou, dat allemaal uh, dus uh, op verzoek. Mocht u idee, zelf ideeën hebben voor drie-in-eentjes, u weet het, het uh, zijn twee criteria: of het zijn drie platen van één artiest. Of u mag ook drie plaatsen, platen uh, insturen met een gezamenlijk onderwerp. Dus bijvoorbeeld uh, fiets. Ja, ik noem maar wat. He, nou, fiets. Dan kan je dus bijvoorbeeld 9 million. Bicycles, bicycle, bicycle race. Ja, bijvoorbeeld. Nou, dat, dat, ik noem maar wat. Dat is dus iets. Nou, mocht u ideeën daarover hebben, stuur ze gerust in en uh, zet ze op onze Facebookpagina. Je kan het even als pb'tje doen. Of gewoon. In ieder geval, als u een leuke instuurt, dan draaien we ze ook allemaal. Wat is dit nu weer? Was dat een tingeltje voor het nieuws of zo? Nee. Dat, oh. was, dat was een berichtje wat binnenkwam op mijn. Uh, oh, geluid tablet. uitzetten. Nee, dat kan niet. Oh, dat, dat kan dat, niet. Dan onderbreekt hij toch eventjes uh, oh. dat ding. Maar dat <laughs> geeft niet. Zo erg is dat niet. Een tingeltje tussendoor. Wel nee. Ja, ik heb nou eenmaal mijn tablet uh, gebruik ik nou eenmaal voor. Dit soort uh, dingen. Goed, nou, en, uh, en, en ook voor het nieuws natuurlijk. Want uh, dat komt ook uit het ding, ja. GFM. Voor Zandvoort en de regio. Ja, regio nieuws. Het regio nieuws van vandaag. Even kijken, een 52-jarige man uit Zandvoort... raakt een maandagavond ernstig gewond... bij een mishandeling op de hoge weg in Zandvoort. Het slachtoffer werd met onder andere hoofdwonden overgebracht naar het ziekenhuis. Rond acht uur s'avonds staken de man en zijn vriendin lopend de straat over... en over de hoge weg kwam een personenauto aangereden. Deze stopte niet voor de voetgangers, maar reed door. Het slachtoffer werd hierdoor zo kwaad dat hij een klap op de auto gaf. De bestuurder stopte meteen, waarna twee personen uit de auto stapten. Zij mishandelden het slachtoffer... Ook toen deze weer op de weg viel, gingen zij door met hem te schoppen en te slaan. De politie stelt een onderzoek in naar de bestuurder en de passagier van de personenauto. Ze zitten niet te wachten op grote windmolenparken voor hun kust. De gemeenten Katwijk, Noordwijk, Wassenaar en Zandvoort. Die bederven het uitzicht, maar ook toeristen zullen wegblijven. Bovendien stellen ze dat er een veel betere locatie is... De vier plaatsen presenteerden gisteren op het Binnenhof eigen cijfers... met beeldmateriaal en een alternatief. De Tweede Kamer ging onlangs akkoord met een kabinetsplan... om de drie locaties voor de windmolenparken aan de kust te wijzen. Aan te wijzen sorry. Ze komen kilometers van de kust af te staan... maar de molens zijn zo hoog dat ze vanaf de kust te zien zijn. En daar protesteerde de kustgemeente tegen... Ze pleiten al meermaals voor een alternatieve locatie bij IJmuiden-ver. Volgens een woordvoerder van de gemeente is dat een prima plek... waar de windmolens vanaf het land onzichtbaar zijn. Uit onderzoek in de opdracht van het ministerie... blijkt dat 6% van de toeristen niet meer naar de kust komt... als ze al windmolens zullen zien. Dat lijkt misschien weinig. Maar als je het omzet naar geld, dan is het heel veel. Langzamerhand worden mijn schilderijen drie-dimensionaler, zegt Lilian Gauss. Naast verf experimenteer ik ook met zand, papier-maché, karton, kalk, boomschors en acrylaat. Elke vier maanden mogen de kunstenaars van de beeldende kunstvereniging Zandvoort, BKZ, hun werk in de college-vergaderkamer van de burgemeester Niet Meijer, exposeren omdat de burgervader veel bezoek ontvangt, is het een goede gelegenheid om hun werk onder de aandacht te brengen. Dit keer is Lilian Gaus aan de beurt. De schilderijen van Lilian bevinden zich tussen de figuratief en abstract in. Ze probeert daarmee mensen te prikkelen en aan het denken te zetten. Lilian is geboren en getogen in Zandvoort. Ze was al op jonge leeftijd creatief en daaruit komt haar passie voor de schilderkunst voor. Koningsdag 2015. Ook in Haarlem een gezellig feestje. Dat bleek uit de vele bevuilde straten die het resultaat waren van het uitbundige feestgedruis. Gelukkig is de stad inmiddels weer schoon met dank aan spaarne landen. In totaal werden er tussen de 30 en 50 ton afval opgehaald. Dit is echt mijn favoriete berichtje. Ik heb heel hard gelachen hierom. Een vijfjarig meisje is dinsdag wel heel goed gebleken in verstoppertje spelen. De politie in Haarlem is met meerdere eenheden op zoek geweest naar het meisje... omdat zij vermist zou zijn. Maar niets bleek minder waar. De politie meldt dat de kleuter uiteindelijk helemaal niet vermist was. Het meisje vond achter de bank in haar eigen huis de beste verstopplaats ooit. <lacht> dat vind ik geweldig, echt waar. Goed. Het volgende punt. Het is vrijdagmiddag en de werkweek zit erop. Je komt thuis en je ploft op de bank, maar wat mis je dan? Jawel, een lekker biertje. Een paar lokale ondernemers hebben daar wat op bedacht. Ze zijn op het weekend begonnen. Dat Haarlem en bier al eeuwen samengaan is algemeen bekend. En het zal dan ook niemand verbazen dat er een hoop bierliefhebbers in de regio te vinden zijn. Op het weekend speelt daar slim op in door zogenaamde bierabonnementen te verkopen... Neem bijvoorbeeld een abonnement voor zes maanden. Eén keer in de maand, op vrijdag, krijg je dan een mooi bierpakket thuisbezorgd. Het zijn zes speciaal biertjes van de over de hele wereld. En dat voor maar 16,99 euro. Je krijgt er tevens leuke informatie bij die van alles vertellen over de bieren. En in de regio Haarlem, Bloemendaal, Velsen en Heemstede krijg je ze ook nog eens gratis bezorgd. We hopen dat er wel goed gekeken wordt naar de leeftijd van de geabonneerden... want zo'n zo abon zo abonnement kan dan namelijk een stuk duurder uitvallen. Voor de liefhebbers die meer willen weten... kijk dan even op www.ophetweekend.nl Eergisteren was de zeeweg enkele uren afgesloten... vanwege een ongeluk ter hoogte van de Parnassia Bloemendaal. Het ongeluk gebeurde zo rond half vier middags... Een man in een Scoopmobiel kwam in botsing met een auto. Volgens Mediapartner en RTV Noord-Holland... is nog niet be precies bekend wat de toestand van de Scoopmobiel is. Scoopmobiel-rijder vooral. Hij is overgebracht naar het VUMC. De, uh, alle onderdelen van de Scoopmobiel lagen over de weg verspreid... waardoor de indruk is dat het wel een heel heftig incident geweest is. De zeeweg werd pas om kwart over vijf s middags weer vrijgegeven voor het verkeer... En dan het weer, dan had je ook nog een mooie jingle voor, of niet, Ruud? Ja, ja, ja. ja, ja, ja Ik ja. ben braaf aan het wachten. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. De bewolking neemt geleidelijk toe. Maar het blijft tot ver in de middag droog. Daarna komt het tot enkele buien. Het wordt 12 tot 14 graden bij een stevige zuidwestenwind. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt en vallen er enkele buien. De zuidwestenwind is overwegend matig en de temperatuur daalt dan naar 5 tot 6 graden. Morgen schijnt met regelmatige zon, maar valt er verspreid over de dag ook nog een enkele bui met daarbij kans op onweer. De wind is matig en aan zee vrij krachtig uit het zuidwesten en met een 12 à 13 graden is het nog vrij fris. Yeah. De nummer heet uh, September Fields. Blijf het lekker vinden hoor. Een beetje elk green begeleiding en zo. Want Althans, zo klinkt het. heerlijke plaat trouwens. Lekker, lekker. lekker. beetje oude Sol en zo. Een beetje als, als oude Sol. Zo moet het zijn. Bioscoopagenda! Ja, in de bioscoop. Dan gaat u door, gaat u door. Oh sorry, door. Ik, ik dacht ik hoor nog door. iets. Ik denk nee, oh jee, de jingle gaat is door, helemaal door, niet af. Mooi, door, door, door, mooi. Door, mooi. Door. in de, de uh, uh, Zandvoortse bioscoop is er weer een Nederlandse première te zien: de Boskampies. Geïnspireerd door een maffiafilm zorgt de gepeste Rick Boskamp ervoor dat zijn vader wordt aangezien voor de levensgevaarlijke maffiabaas Paolo Boskampi. De hele week vanaf vandaag dus, tot en met woensdag 6 mei elke middag om half hier te zien. De volgende film is Sean het schaap. Van Aardman, de makers van Wallace and Gromit en Chicken Run. Het werelds bekendste schaapje op het grote doek. De, ook deze film is de hele week te zien in de Zandvoortse bioscoop. Elke middag om half twee, ook tot en met woensdag 6 mei. Dan hebben we nog de Fast and the Furious deel 7. Vin Diesel, Paul Walker en Dwayne Johnson zijn opnieuw samen te zien in de hoofdrollen van de Fast and Furious deel 7. Ja, donderdag 30 april om 7 uur s avonds. Vrijdag 1 mei, zaterdag 2 mei en zondag 3 mei. Allemaal te zien om half tien avonds. En tot slot maandag en dinsdag 4 en 5 mei vanaf 7 uur s avonds. Bloed, zweet en tranen. Dat is uiteraard een film over het leven van de volkszanger André Hazes. Ook de hele week te zien. Donderdag 30 april om half tien. Vrijdag 1 mei en zaterdag 2 mei en zondag 3 mei om zeven uur s'avonds. En maandag 4 en dinsdag 5 mei weer om half tien s'avonds. En dan vanavond bij filmclub Simon van Kolm... de film Birdman met onder andere Michael Keaton... De film begint zoals gebruikelijk om half acht, en dat alles te zien in bioscoop Zandvoort. Mooie films weer, hè? Ja, hè? Ja. En weer een première, joh. Ja, joh, dat hebben we elke week. Ja, goed Kom hè? Goed hè? Dat ze het kunnen. Ja, absoluut. Ja. <coughs> Oké, okay. nou, dit is weer mooi. Uh, we gaan een plaatje draaien, toch? Lekker. She was just walking down the street singing Do what did it dum? Did it do? Tapping her fingers and shuffling her feet singing Do what did it dum? Did it do? She looked good, Look good. She looked fine. Look fine. She looked good, she looked fine. And I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me, singing a singin'. natural as can be a singing We walked on walk on to my door, my door. We walk on to my door, then we kiss a little more Till it Together nearly every single day singing <laughs> The sun that makes the day That lights the way So kind you'd want to stay. I know you'd stay. te Schrikkelijk gewoon. Je zitten het schreeuwen, jongen. Ik bijna geen zingen meer noemen. Hè? Okay. Hij schreeuwt maar een het heen. Barry Ryan was dat. In, uh, met uh, zijn grote nummer 1-hit uit de 60s. Ja, dat was in de 60s. Ja, dat klopt. En uh, dat nummer dat heette gewoon. Uh, hoe heet dat nummer weer? Eloise? Ja, precies. Ja. Ik let wel op hoor. Ja, ik merk het. <laughs> we gaan naar het nieuws en het weer van één uur. En we zien u straks aan de andere kant weer terug. Met een leuk stukje kabage. En natuurlijk straks het recept om kwart over één. Dus ik zou zeggen, tot zo. Tot straks.